12 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. Tientallen getuigen in het MA 17 proces lopen het risico om ernstig te worden bedreigd door Russische veiligheidsdiensten. Dat zei het Openbaar Ministerie vandaag op de tweede dag in het MA 17 proces. De getuigen vrezen voor hun leven, zegt justitie. Zo zou een van hen twee keer zijn bezocht door gewapende mannen. Volgens het OM komt de dreiging van groepen in Oost-Oekraïne en van de geheime dienst in Rusland. Ook zouden er veel aanwijzingen zijn dat Russische veiligheidsdiensten... het proces proberen te dwarsbomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Italië aangescherpt. Voor delen in het noorden van het land blijft code rood gelden. Dat betekent niet reizen. In de rest van het land geldt nu code oranje. Alleen reizen als dat noodzakelijk is. MKB Nederland wil dat de ondernemers helpt... die getroffen worden door het coronavirus dat zei MKB-voorzitter Von Hof bij Spraakmakers op NPO Radio 1. Door het virus bestaat het risico dat ondernemers geen geld meer binnenkrijgen... terwijl de uitgaven doorgaan. Banken zouden hen ruimhartig krediet moeten verlenen... en de overheid zou dat moeten steunen door garant te staan. Internetbedrijf Amazon heeft vanaf vandaag een Nederlandse webwinkel. Amazon bediende de Nederlandse markt tot nu toe vooral via de Duitse website... Andere webwinkels als Bol hebben zich al schrap gezet voor de komst van de grote concurrent. Nederland is het zesde Europese land waar Amazon een lokale variant begint. Duizenden Nederlandse winkeliers hebben zich aangesloten bij het bedrijf... en verkopen hun producten ook via Amazon, net zoals ze dat bij bol.com doen. Het weer, regenachtig en vrij veel wind, later vanuit het westen vaker droog. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen in het zuiden lang regenachtig. In het noorden is het dan vaker droog en dan schijnt ook de zon. Het wordt dan ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnandswaan bij de ANDB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. Luisteraars, een hele goede middag. Hier dus. Het is nu dinsdag. Het is vandaag lunchtijd. En dat doen we samen Dorry en Jan, zonder getekende. En Dolly, wat gaan we doen vandaag? Uh, ja Jan, wat gaan we doen vandaag? We gaan uh, natuurlijk ten eerste allerlei heerlijke muziek spelen. Want ik zag Jan al met een koffer slepend naar boven komen. Ah, Allemaal een klein koffertje hoor, het was een klein ah, dolly. Ah. Ah, Niet over de ah. Maar goed, in ieder geval. Uh, we gaan draaien. Uh, ik, uh, ik hoor mezelf. Ja, die. ja, ja, ja uh, we gaan muziek draaien en uh, we hebben natuurlijk allerlei rubriekjes. Zoals daar is de weervoorspelling, uh, de artiest van de dag, uh, het liedje van de sidekick. Okay. En we hebben rond de uur, kwart over één, een uh, heel leuk gesprek, hoop ik, uh, met een... Uh, met iemand van het Zandvoorts Museum. Daar gaan we straks wat meer over vertellen. Ook interessant, zeker. Ja. Kortom, we gaan het wel een leuk uurtje vullen. Dat is het Zo is het. het is ja. buiten slecht weer. dus ik hoop dat je allemaal lekker geluisterd en gekluisterd zit aan de uh, luisteren. En we gaan beginnen met het eerste liedje voor vandaag. sound, hè? Dat is een heel mooi geluid, jongens. Echt een mooie het is een band. sound. Het komt uit Utrecht en ze hebben onlangs weer een nieuwe cd gemaakt. En ze scoren heel erg leuk. Het is lekkere muziek. Ze hebben wat rustige nummers, ze hebben wat ja. tempo nummers erin. Kortom, het is van alles wat, maar heerlijke muziek om naar te luisteren in ieder geval. Ja, maar ik vind ook, daar hadden we het net even over, hè. Maar dat we hier in onze omgeving echt dat daar zulke goede formaties zijn. Uh, het is zijn. heel lekkere muziek. Ja, leker, leuk. Er wordt goede muziek gemaakt ja, in Nederland. Ja, zoals bijvoorbeeld Chef Special. Dat, dat is toch ook, jongen, geweldige, heerlijke ja. muziek. En raccoon. En, ja, noem raccoon ze ze op. Van ja. alles wat. Het zijn ja. leuke bands. En uh, natuurlijk hebben we in het verleden ook hele goede groepen gehad. Waarvan sommigen ook nog steeds, weet uh, je wel, uh, maar we bepalen. En denken vroeger de ja. condonering. En ja. we hebben nog meer ja. van dat soort groepen. Die ja. hier blijven we toch een beetje wel de boventoon voeren. Maar er komen ja. steeds nieuwe bandjes bij. Geweldig, ja. En uh, ja. ik vind het geweldig. Ja. ja. Ja, we hebben bijvoorbeeld ook hier een band gehad, Moorpark. Die is ook zo aan de weg gaan timmeren. Ja, dat is wel leuk. We hebben ook uh, super goede muziek. Ook pas weer een nieuwe single uitgebracht. Ja, dat is goed. Uh, ja, Nederpop, hè. blijft een beetje Nederpop, zeker. Ja, goed. Uh, even kijken, toch ik je de tango? Ik, uh, het, het eerste stukje wel. Ja. En uh, toen we verder kwamen op de dansschool... Toen moest ik vertrekken omdat ik altijd iedereen aan het uitlachen was. Omdat ze dan zo'n strenge snoet moesten trekken. En het was geen gezicht met al die pubers met die puistenkopjes. Okay. Dus, ja, maar zou je blijf... nu nog kunnen, Linkje? Nee, met nee. die rug van mij? Maar nee. nou, blijf maar zitten, ga ik wel de tango draaien. Doe maar hoor, even ja. hem alleen, doe maar even alleen. Ja. <laughs> is weer wat losluisteraars. Dan nou, ik voel me meteen in mijn kuiten. Ik heb alleen met mijn benen meegedaan. Nou, Oké, okay, ja. nou, maar het is altijd leuk, zo'n tangootje. Het is dat uh, maximaal niet in de buurt is. Dan ze even mee kunnen tangoen natuurlijk. Nou, dan hadden we weer een traantje gezien. Dan hadden we weer een traantje gezien. Ja. Nou, ja, de mondharmonica, oh nee, de trekharmonica genomen. Ja. Ik? Ja, jij ja, hebt dat respect over trekharmonica. Want daar komt ik aan bij Ja, ik, ik ben beter toen. met de mondharmonica eigenlijk. Oké, okay, maar ze we ja. het anders een trekken? Dat zeg je? Dus anders dan trekken. Trekharmonica ja, je anders. Nee, met je mond moet je blazen. Ja, met je mond moet je blazen. Ja, ja en ja. ook af en toe toch zuigen. Want soms, als je hem tegen je lippen aan hebt zitten... dan ja. zuig je een beetje en dan komt er een heel andere toon uit... dan dat je erin blaast. Maar je staat niet alleen met, de wat, met dat... een doodelzak. Nee, doedel met, met een mondharmonica ah, okay. ook hoor. Ja, ja zeker. Okay. Ja, prima. Ja, je, okay. u, u, Gezellig. Dus zo, zo'n ah, beetje. Hetzelfde gaatje, maar dan hoor je... U, u. Ja. Ja, ja, dat is het verschil. Maar goed, wat gaan we nu ja. doen? Gaan we nog wat muziekje draaien of had je al wat of te melden? Uh, heb ik wat te melden? Ah. Nou ja, goed. Misschien voor de, voor de sportievelingen onder ons... Uh, had ik wat klaarstaan. Maar dat ben ik natuurlijk weer kwijt. Okay. Ik heb weer van alles op zitten zoeken. Dus nee, ik heb even niks. Ik ga even wat, uh, <lacht> wat draaien. Een leuk muziekje. Is goed. Oh, ja, hier had ik hem. <lacht> ah, toch nee, niet. niet. Nee, wacht. <lacht>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 very Nee, uh, Clanness Grace met een nummer van Whitney Houston. Een nummer waar ik denk ik bijna iedereen het plezier mee gedaan heb. Er zijn wel mensen die het misschien wat minder vinden. Want die horen toch liever het mooie geluid van Whitney Houston. Maar uh, we hebben het toch gedraaid. Dolly, heb jij een nieuwtje? Jazeker. Uh, ik, ik wilde net al even voor de sportieve mensen onder ons... Uh, maar ik wist even niet meer waar ik het bericht had gelaten. Maar ik heb hem teruggevonden. Okay. Oh, ik ben zo slordig. Want, want uh, binnenkort op 29 maart... dan is weer de omloop van Zandvoort. En er zijn 500 extra startbewijzen beschikbaar gemaakt. En uh, ja, de omloop van Zandvoort... dat is een geheel uitgepeilde recreatieve toertocht. En dan kun je kiezen tussen uh, 45, 85... Of 120 kilometer. Die je dan door de duinen en het bloembollengebied... tussen uh, Zandvoort, Katwijk en Haarlem... Uh, da, da, daar word je dan doorheen geleid. En je start met een tijdrit... op het vernieuwde Formule 1-circuit van Zandvoort. Dat is leuk. En, ja, leuk hè? Ja, heel ja, is heilig. enig toch? Het is dit jaar natuurlijk specialer... dan alle andere jaren. Okay, wat al dat stel, het, ja, ja. Vorig jaar omdat je nog op het oude kon. Ja. En dit jaar omdat je op het nieuwe kunt. Nieuwe omgeving, erg leuk ja. met het lopen, ja. Nou ja, en, en, en uh, uh, dat, dat doe je uh, op de fiets, volgens mij. Ja, zeker. Dat ze gaat voor fietsers. Ja, en door die enorme belangstelling voor de, voor de openingsklassieker uh, waren dus alle 3000 early bird startwijzen al uitverkocht. En uh, mensen die toch ook uh, willen starten... die kunnen nu met een zo, zogeheten leedbeurt startbewijs uh, kunnen ze kopen. Nou, uh, Dus wil je ook uh, de eerste bandensporen op het nieuwe Formule 1-circuit zetten... dan moet je er snel bij zijn. Want de startbewijzen hebben bewezen dat ze erg in trek zijn. Uh, wil je uh, mee gaan doen? Je kan trouwens ook uh, in hetzelfde weekend... met de wandeltocht de 30 van Zandvoort... En de Zandvoort circuitrun meedoen. Nou, wil je, wil je dat allemaal ervaren? Schrijf je dan in op 30 van Zandvoort. Dat is uh, voor die 30 van Zandvoort www.30vanzandvoort.nl En als je met die circuitrun wil meedoen... waar nog die 500 extra startbewijzen voor zijn... dan kun je aanmelden via www30 zandvoortsequieren.nl Dat is erg leuk natuurlijk, want de sportiviteiten gaan weer een beetje aankomen. Het weer wordt weer ja, beter. Dus ja, de mensen kunnen lekker ja. in beweging komen, denk ik. Hè? Ja, ja. Elfstedentocht gaan Elf. we ook nog krijgen natuurlijk. Ja, Wanneer? Niet? Oh. Wanneer? In juli. In juli dit jaar. augustus. God weet. God weet. Ik zou nergens meer wat te kijken. Wij niet. Nee hoor. Goed, dat was jouw berichtje, Dolly. Dat was eventjes gaan mijn berichtje. Nummertje was dat verre grinner en uh, was sowieso de dronken sailor. Ja ja, duik je zomaar terug de tijd in hè? Ja, maar heel heel ver <laughs> terug in de tijd hoor. Ja. Had je wat ja. te melden Dolly? Nou, er is uh, aanstaande zondag. Dat is misschien wel leuk. Er is uh, bij ons in de omgeving natuurlijk een heleboel natuur. Zeker een mooie natuur. Ja, en dat wordt uh, nu weer mooier, hè? Maart ja, april, gaat dan weer mooier worden. Ja, en anders, en, um, in, in bijvoorbeeld het gebied Leidduin, ja, daar denk je niet zo snel aan om daar naartoe te gaan. Het is bij Vogelenzang, maar het is wel erg mooi. Ja. En uh, daar is een excursie georganiseerd. Uh, want kijk, ja, de, de gevleugelde wintergasten die, die, die verdwijnen allemaal in maart, hè? Die, die gaan weg, maar de zomergasten zijn nog die niet. Die komen ga... terug. Nou, maar die zijn er nog niet. Zijn onderweg. Nee, en de, de, de, de standvogels die lijken even rust te hebben. Maar het leuke is dat de schijn bedriegt. Want, want in het nog. Ja, het is best nog wel kaal, hè, dat bos. Daar is wel de bonte specht al aan het roffelen. En de boomklever is op zoek naar een geschikte kandidaat om te paren. En het einde van de winter is best wel een goed moment voor een ontmoeting met de vaste bewoners van het bos. En naast het genieten kun je dan ook nog leren van hun zang. Nou, op deze zondag 15 maart organiseert het IVN Zuid-Kennemerland... een excursie over vogels en hun zang in het bosrijke Leiduin. U bent daarbij van harte welkom. Vergeet niet om een verrekijker mee te nemen... want met het blote oog zijn de kleine vogels moeilijk te zien... Uh, het verzamelen is op de parkeerplaats van Landgoed Leiduin... aan de Mans, Manpadslaan 4 in Vogelenzang. Uh, men start met de excursie om 10 uur... en de eindtijd is ongeveer 12 uur. Het uh, is wel gewenst om aan te melden. Dat kan bij het volgende gmailadres. Andries Mok. A-N-D-R-I-E-S-M-O-K. Andries gmail.com. En als u eventueel informatie wilt over deze uh, excursie, dan kan dat ook telefonisch bij Andries Mok zelf op telefoonnummer 06 47 45 46 84. Oké, okay, Dolly, dat was leuk. Even hier een vermelding, uh, al een aantal jaren achter elkaar zitten mevrouw en ik in de huiskamer. En dan komt er elk jaar, heel vreemd, een rood bosje voor ons in de tuin zitten. Oh. En dat gebeurt nu al twee, drie jaar achter elkaar. Onlangs ja? was hij er weer en dan denk ik, het is toch ongelooflijk. Je weet natuurlijk nooit of het dezelfde is. Nee. Dat is natuurlijk niet uh, Maar elke keer komt hij weer terug en het is zo lief en leuk om dus te zien. Maar dan moet je hem eigenlijk vangen en, en met een filstif een zwarte stip op zijn bosje zetten. Dan weet je zeker of het dezelfde is. Oké, okay, ga kijken of je een kleine stipjes hebt thuis. Oké? Okay? Ja toch? Wat nou. die ook een het raam of niet? Nee, nee, nee. Doe dat niet. We proberen we wel te nee, rijden. We hebben, hebben zo'n andere vogel voor. Zo zo zo wat doet dat? Die tikken op het raam. Weet je dat? Extra of zo, die tikken toch op het raam? Of zijn, extras? Oh, extra's? ik weet alleen van het liedje van het roodborstje. Oké, okay, nou, kijk. Misschien kunnen we hem tik, nog een tik, beetje denk. wat bijbrengen. En, uh, dus, nou, hij kan ook aanbellen hoor, als je wil. Geen probleem. We gaan verder met een verliefde <laughs> maar Gloria. Hij heeft toch hij heeft <laughs> maar hele korte pootjes. Hij kan ja. toch niet bij de bel komen? Dat is ook weer waar. Je, je hebt altijd gelijk, hè? Oké. Okay. We gaan naar een verliefde Gloria Estefan. Volley in love. Gloria Estevan. En uh, we gaan nu wat anders doen. Wat uh, heel veel mensen wel belangrijk vinden. En dat is het weer. Moet je wel maar schuiven. Ja. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja. Oh ja, daar moet ik, natuurlijk moet ik het weer. Moet even weer ervoor zetten. Want de, ik kan oh, die niet, heb de, jij de, niet natuurlijk. Hè? Ik kan die ik het niet draaien. Sorry Dolly. Kijk, daar is hij. Nou, daar gaan we dan, hè. Uh, ik hoop dat het een beetje positief klinkt. Het hoeft op te andere nou, weken. Ja, we wachten het af. Maar goed, een, uh, een front boven onze streken, dat zorgt. Uh, een bes... is uit? Een beetje, een beetje dol. In een beetje, een halfje, een klein foutje. Een front boven onze streken zorgt vandaag en ook morgen voor veel regen. De regenmeters kunnen weer uh, 20 lokaal, zelfs 30 millimeter. Verwachten. Mijn god. Ja, het gaat weer door. En verder waait het weer flink met een zee krachtige, harde zuidwestenwind. Winkel 6 tot 7. Ook die wind hier blijft maar hangen. Hè. Met kans op zware windstoten ah. van rond de 75 km per uur. Gaan we weer. Ja, en de temperatuur is vrij hoog voor de tijd van het jaar. En uh, ligt rond de 13 graden. Uh, donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Sorry, ik heb, we hebben geen betere berichten met uh, wisselvallig met enkele buien. Maar tussendoor ook geregeld zon. Oh, okay. Donderdag waait het daarbij nog stevig uit het zuidwesten. Vrijdag neemt de wind in kracht af. En de temperatuur gaat er een paar graden omlaag. Met op donderdag maximaal van 11 en vrijdag van ongeveer 9 graden. En dat was dan het weer van uh, Rico Schreuder. Ja, ja. We gaan uh, door, ja, Dolly. Wacht even, ik moet hem even afkondigen. Hè? Kijk. Nou, dan gaan we muzikaal door, denk ik, hè? Ja, laten we het doen. Oké, okay, een uh, oudje van uh, we zullen, wat doen. We hebben natuurlijk altijd leuke dingetjes bij ons. dacht uh, ja? je van Creens Revival? Credence Clear Water Revival. het wat? Ja, okay. vind ik leuk. Vind ik leuk. Niet Komt alles, heen. maar sommige wel. I put a spell on you. Oeh. Oeh. Heb je een Heerlijk. Gaan we meteen door met uh, wat anders muzikaal. Of had je nog wat te melden, Dolly? W wat jij wil. Nou, dan gaan we maar een uh, leuk nummerje opzoeken. Ja. Wat dacht jij van een, uh, wel een heel oude en voor, uh, vooral de oudere ja. inwoners en luisteraars onder ons? Wat dacht ja. je van de? Er komt de orgelman. We willen een parel. Jee, dan gaan we wel een hele intro. Maar wel he? leuk. Dan komt die aan. Ja, heel leuk. Heel leuk.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 Een gaatje voor de orgelman de simbliek. Kent het eraf, middelbare dame. Of komen u moeilijkheid in moeilijkheden, thuis? Een voor hoe bestaat het waterverf wijt u dat? De politiek is waterverf.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 Ja, dat was de oorlogman van Willem Parel. En uh, je weet uh, wie er achter Willem Parel schuilt, dat was onze eigen helaas veel te vroeg overleden verleden Wim Zonneveld. Oh, echt? Ja, dat was, ja, dat was de film, hè, de film ja, Willem, Willem ja. Parel. Dat was erg, een heel oude film, Is uh, ergens is terug te kijken, denk ik. Ja, en het, het gaat, gaat, gaat een, een beetje over op... een uitsterven van beroep, he, de Orgelman. Want ja. is het jou niet opgevallen, Dolly, hoe weinig orgemannen we nog zien tegenwoordig? Ja. Het ja, is dat een dat beetje is jammer. Ja, de grote ja. steden misschien nog wel, maar ik vind het een beetje... Ja, het is ja, wel waar, jammer. Waar, waar, waar veel toeristen komen, daar zie je ze nog wel eens staan. Maar dan is het ook allemaal... Uh, met een motortje? Gaat ja, gaat met een motortje. <laughs> Niet meer handmatig. Het is niet meer hè? zoals vroeger in ieder geval. Zou dat uh, Orgelmuseum in Haarlem nog steeds bestaan? Volgens mij, dat was in de Werfstraat, dat weet ik ja, niet. Klopt. Ja. Ja. ja, ja, ja. Ik weet niet of het nog bestaat. Ik maar... ga straks eens kijken of ik dat nog even bestaat. Maar ik vind het wel leuk, want als we nou terug, toch die hele grote sprong terug in het verleden hebben gemaakt. Ja. Uh, kan ik ook melden dat we aanstaande zaterdag. ook in Zandvoort een hele grote sprong terug in het verleden gaan maken. En dat gaat gebeuren in de krocht. Want Folklorevereniging De Wurf die gaat weer het toneelstuk opvoeren. En dat is zo ontzettend leuk. En wat er dit keer heel leuk aan is, is dat, er, dat De Wurf kon melden... dat ze een paar hele nieuwe, frisse, maar heel jonge leden hebben weer... En dat vind ik mooi, want uh, het moet niet uitsterven natuurlijk. Het moet wel voortgezet worden, want die geschiedenis van Zandvoort is natuurlijk heel leuk als je dat zo opgevoerd ziet worden voor je neus. Dus aanstaande zaterdag 14 maart in Theater de Krocht aan de Grote Krocht in Zandvoort. Het begint om acht uur en er is zelfs bal na. Waar, waar gebeurt dat dan nog, hè? Nou, bal voor heb ik al gezien, maar bal na, dat hoor je niet zo vaak meer. Nee, hè? Nee. nee. Nou, in ieder geval, uh, het, het stuk wat opgevoerd wordt... dat heet Een Zandvoorter weer een landverhuizer. Dat is geschreven door mevrouw Jongsma Schuiten. En het Franse heeft de regie gedaan. En het stuk dat speelt zich af eind 1800, begin 1900. En er was natuurlijk armoe. En de mensen keken rond waar nog wat te verdienen was. Onder andere in landen over de Verre Zee... En dat deden meer mensen in Nederland, maar dus ook in Zandvoort. En al was het een hele grote gok om ver over de oceaan een heil te zoeken uh, in Amerika. En wat, wat die gok inhoudt en wat er dan allemaal gebeurt en hoe het afloopt... nou, kom gewoon kijken... Kaarten kosten 9 euro en zijn verkrijgbaar... bij de familie Veldwies aan het Dorpsplein 9... of bij mevrouw Hollander aan de Constantijn-Huigenstraat nummer 15. Ja, mochten er nog kaarten over zijn... kunt u ze ook natuurlijk in de zaal uh, kopen aan de deur. Voor, ook voor gewoon 9 euro, de normale prijs. Maar dat is vaak niet het geval. Dus ik zou zeggen, zorg dat je die kaartjes bij tijds hebt. En na de pauze is er weer een verloting met mooie prijsjes... Uh, onder andere een, een schilderij en mooie pentekeningen met oud Zandvoortse afbeeldingen. Dus het belooft weer een hele gezellige ouderwetse Zandvoortse avond. Heel leuk. Vanaf deze kant wensen wij we in ieder geval een uh, gezellige avond. Zo dat, is dat. Uh, dat zit er heus wel aan te komen. Dat denk ik ook, want het komt wel goed. Oh Michael Bolton, met een mooie uitvoering van George Selmermijn. Het nummer wat ook zo mooi op de plaat gezet was toen... heel lang geleden door onze Ray Shallots. Misschien kun je, je nog herinneren, Dolly? Ja, zeker. Dat is ook zo'n ja. mooi nummer. Zee, af en toe ga ik eens een beetje zo'n zo oude Zandvoorskrantjes doorkijken. En ik denk, ik was leuk. En toevallig was ik gisteren in een artikeltje... en dat was de krant oktober 2010... En die, die deden dan een stelling van de week. Ja. En um, als je dat even leest, dat was dan uh, oktober 2010, was de stelling... de rust is teruggekeerd in het dorp en ik vind het heerlijk. De uitslag was toen, 62% was het toen mee eens en 38% oneens. Een paar reacties hieruit, heerlijk dat Zandweer, Zandvoort weer voor de Zandvoorder is. En ik kan nu heerlijk door het dorp fietsen... zonder dat ik bijna aangereden word door grote wagens en cabrio's... En een antwoord was, Zandvoort is weer een doodgeslagen biertje geworden. Dit dorp is op z'n leus als je bijna over de mensen kan lopen. Nou ja, ik denk degene die, die laatste, dat laatste antwoord gaat, heeft, die kan ze lol al op natuurlijk in mei. Want dan kan hij natuurlijk over de hoofden gaan lopen. Dat is al, uh, al te verwachten natuurlijk. Maar toch is het een beetje leuk. Zal deze stelling nou nog steeds gelden? Of zullen de meningen nou een beetje veranderd zijn? Wat denk jij, Dolly? Ik heb geen idee. Nee, Ik zou het niet het is, durven zeggen. Misschien moeten nou zo'n stelling opnieuw doen. En dan kijken na tien jaar hoe de reacties dan zijn. Ja, He? ja, ja, ja, ja. ja dus. of, of, of er daadwerkelijk in zo'n samenleving toch iets, iets beweegt. en dat dingen anders bezien worden. met andere ogen naar gekeken wordt. Ja, ja het zou kunnen. Ja, is niet oh, goed. gek. Voor ja. de toekomst misschien. Ja, ja, ja, zo is het. Goed okay. idee van jou. Mm. Freedom, The slogans they cry aren't wrong But these are wasted words Only wasted words Oh Lord, let the good times come The greatest fighter is Martin Luther King And when he speaks you'll see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 Down to use his room He got power but it seems that he's a tool So these are wasted words out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 Motions, dat was ook zo'n groep uit de periode van de Nederpop, de tijd van T-Z, Motions, Shoes, uh, misschien nog meer van die groepen opnoemen, dolly uit die periode. Ja. En het is gewoon muziek toch uh, altijd wel, uh, ja, toch wel een beetje tijdloos blijf, vind ik hoor eigenlijk, ja, want hè, als je het hoort, dan gaat er een stukje nostalgie altijd weer. En uh, ik vind het leuk om te horen. Ja, valt mij ook op dat uh, ik zit natuurlijk nog een klein beetje tussen de jongeren. Uh, dat dat zij ook. Best wel veel uh, als ze een playlist aanmaken, dan verbaast het mij dat daar ook best wel veel liedjes van vroeger toch in terugkomen. Ja, gek is dat. Ja, dat is nou ja het is natuurlijk goed tegen, Het leuk. En natuurlijk uh, ja. ze hun eigen stijl hebben en houden, maar uh, ja. voor ons is het wel leuk om af en toe die oude liedjes te horen. Absoluut. We gaan uh, langzaam naar het afsluiten van het eerste uur en uh, we zullen het volgende nummer niet helemaal kunnen draaien, maar uh, we gaan hem pas opzetten. Ja, en blijf bij ons, hè? Tot de uh,